Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Na de eerste dag van gesprekken met een verkenner... lijkt een rechtskabinet lastig te worden... Pieter Omtzigt, eigenaar van 20 zetels, wil nog niet onderhandelen met de PVV. Dat schreef hij in een brief, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Zijn partij wil alleen een regering steunen, schrijft hij die in woord en daad zoekt naar verbinding in de samenleving. Internationale verdragen en rechtelijke uitspraken respecteert, onder andere op het gebied van klimaat. En een regering die de internationale reputatie van Nederland bewaakt. Dit lijken essentiële bezwaren tegen een kabinet met... Met zijn partij en de PVV van Wilders. In Duitsland zijn twee jongens opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met het plannen van een aanslag in Keulen. Volgens Duitse media was het plan die te plegen met brandbommen of een kleine vrachtwagen. Het doel was een synagoge of een kerstmarkt in de Duitse stad. Volgens een krant gaat het om een Duits-Afghaanse jongen van 15 en een Russische jongen van 16. Een schipper die dronken met 2 miljoen liter benzine aan boord... s'nachts ging varen, moet een maand de cel in. In februari vorig jaar voer hij door een sluis nieuwe gein. Volgens de sluiswachter botste hij keer op keer met zijn schip tegen de wanden. En sprak hij ook met dubbele tong. Uit een blaastest bleek dat hij zeven keer te veel alcohol op had. En een spannende avond voor PSV in de Champions League. Ze speelden tegen Sevilla vanavond. En die club stond lange tijd voor. Maar 20 minuten voor het einde van de de wedstrijd scoorde PSV. Nieuw voorzit van. Oh, oh, oh, de goal van Saibari 2-1. Wat een weergaloze treffer van Ismael Saibari. Die mooie doelpunten kan maken. Dat weten we, maar dit is er een van ongekende schoonheid. Ja, en daarna werd er al snel nog een keertje gescoord. En in blessuretijd wist PSV nog een goal te maken. De wedstrijd eindigde in 3-2 voor de Eindhovenaren.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 ZFM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 Who, the people with the most time, put up in the most time, put up in the first time with the in Het, Het ritme, ritme, ritme van ZFM Let me kiss you! Where you to The ground Leaves the ground And the sky Is a hazy shade of winter Hang on to your hopes, my friend That's an easy thing to say But if your hopes should pass away Simply pretend That you can build them again The ground